Arnhem, daar staat tussen knopen Lunetten en Bunnik, 4 kilometer door werkzaamheden en verder is het druk richting het circuit in Zandvoort onder op de N200 tussen Haarlem Centrum en Zandvoort 4 kilometer en op de N201 daar staat tussen Heemsteen en Zandvoort 5 kilometer tot zover de verkeersinformatie je hebt het gehoord, kom niet naar Zandvoort, de wegen zijn overvol en blijf dus gewoon lekker thuis, en voor die mensen die er zijn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 en jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Muziek Boulevard. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar eventjes, uh, want dat uh, gaan we natuurlijk niet uh, draaien. Die local in Alcapulco van de Four Seasons. Die, die staat in de. In de... In de computer. Vier minuten over één. Ik vind het wel uh, heel erg leuk als je nu hoort uh, wat er allemaal uh, gebeurt. Met uh, al die mensen die op die wegen hier naar Zandvoort toe gaan. <kijkt> Vier kilometer op de zeeweg. En uh, ik geloof zes of vijf uh, op de Zandvoortslaan. Dus dat uh, is uh, bumpertje aan bumpertje. En al die top toms die dan, dan ingesteld zijn. Die zou je eigenlijk kunnen zeggen keer om. Keer om. Maar nou, goed. Dat heeft hij uh, van gisteren bij mij in de auto ook gedaan hoor. Maar dat was alleen een Belgische uh, tomtom. Vind ik wel uh, ook wel Dus het, het, het uh, sfeertje zit er lekker in eerlijk gezegd. Uh, we hebben vanavond als uh, voor ons uh, Zandvoorters. Hebben we dan sowieso nog de afsluiting van het uh, culinair weekend hier in Zandvoort. Dat is ook wel, ook wel leuk. Er staan hier uh, een aantal witte tenten voor de deur. Met een, uh, met een hek. Met een wit boek. Lijkt net alsof ik uh, gewoon niet mag kijken wat er uh, achter uh, gebeurt. Wie dat bedacht heeft, nou ja, goed, zet er de volgende keer dat, dat ding even ergens anders neer. Daar kan ik er ook nog een beetje van genieten. Maar goed, uh, ik, het lijkt wel een beetje dat ik zagrijner word op deze zondag morgenmiddag alweer. Zonnetje schijnt, dus die jongens hebben in ieder geval straks veel plezier. Wij beginnen in ieder geval met We Cook With Fire. Met ook weer een opname in onze eigen studio. in the house. Hello, everybody. Hello, hello, hello, hello. Dat we je mogen spelen en dan uh, kunnen we afsluiten met een, een dikke dikke hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello. hello. Nou, uh, wat dat betreft, hallo uh, voor de, dit tweede uur dan, van de muziek boulevard. Ik uh, vind <laughs> het zo leuk en ook zo aanstekelijk ook, wat dat er gaat. Uh, ik, ik, ik, ik zit 25 jaar bij het radio uh, wezen, hè? Ik bedoel, uh, ik heb vijf jaar een beetje illegaal gedaan in een, een of andere, uh, wat is het... Uh, Zolderkamertje, uh, ja, dan zou je bijna zeggen... Dan heeft uh, de oude perschef van het uh, circuitpark Zandvoort ook nog eens gezegd... Uh, Zolderkamerartiest. Nou, uh, zover ga ik dan toch weer net niet. Omdat ik toch ook wel een beetje serieus uh, muziek over het voetlicht uh, uh, wil brengen. Maar dat doe ik dus al 25 jaar. Uh, eerst uh, daarna gewoon legaal ergens in Heemstede, maar dat uh, beviel me niet. En toen kwam ik gewoon lekker terug in mijn eigen dorp Zandvoort... waar de zee blauw is... De wind uit het Zuidwesten waait en waar de mensen gewoon elke dag met een vrolijke glimlach door de Kerkstraat en de Hattestraat naar beneden lopen om daar hun boodschapjes te doen. Nou Koper, je zit nu gewoon een beetje glashart te leren. Dat, uh, <laughs> de Zandvoort dus op zich is nogal erg stug volk. Ik heb hem al laten vertellen dat uh, na het baten van, uh, van een van de cafés uh, hier in Zandvoort. Die zeggen, nou als je hem omkeert dan komt er altijd nog wel een knaak uitrollen. Goed. Uh, ik weet in ieder geval wel over dit 25-jarige bestaan uh, hier met dit medium. Dat ik ga doen. Want, en ik wil toch zo'n beetje als WeCook weer Fire. En dan heb ik het toch echt, vind ik het toch echt jammer voor de buren, maar ze gaan gewoon hier nog een keer spelen. En dat is het gewoon vanwege mijn jubileum wat ik hier, uh, wat ik hier heb. En ik wil dat gewoon leuk vieren. Klaar. En uh, dan, is het, uh, dan is het dan hopen dat ik dan nog wel de mensen van dit mooie bestuur mee zou kunnen krijgen. Maak het gewoon nu wereldkundig wat ik ga doen op, die, uh, op het 25-jarige bal... Uh, ik weet wel dat er een uh, bijzonder uh, moment uh, gaat uh, plaatsvinden dat ik uh, met Ron Brouwer al heb uh, besproken van uh, Laura en Hardy. We gaan dan uh, gewoon een beetje muziek uh, draaien wat uh, aan moet slaan zeg maar in Zandvoort zelf. Dan uh, ga ik ook iemand vragen met wie ik een programma heb gedaan. Met uh, twee dames die uh, dan een, uh, een paar liedjes uh, komen zingen. En dan heb ik een, uh, een iemand met een uh, akoestische gitaar uitgenodigd die het uh, nodige gaat doen. En ik uh, ga dit bandje We Cook We Fire uh, uitnodigen. En wie dat, uh, wie dat uh, allemaal uh, gaat uh, doen en uh, neerzetten, dat uh, ben ik gewoon zelf klaar. Uh, we gaan weer terug naar de muziek, want uh, daar zitten we tenslotte voor. En niet om een uh, leuk uh, verhaal over van hoe het uh, nou zou moeten zijn. Got Me Good van Celine Cairo op deze zender van ZFM Zandvoort in de muziekboulevard van zondag 26 juni. About my own body and toe You got me rolled up in the corner Now I got nowhere else to go Feel like we Feel like we've done something Bracht de tijd op uh, 18 minuten over 1 En uh, dat uh, was Got me good Ik had er ooit uh, nog een interview met haar uh, gehad In uh, april uh, van dit jaar uh, Het was uh, onder uh, de eerste echte zonnestralen Bij een modern pand Wat uh, de openbare bibliotheek heet In Amsterdam En daar dichtbij zit ook het uh, conservatorium Waar Celine Kaido uh, nu bezig is uh, En dit EP'tje Dat is zeer speciaal Ik draai uh, regelmatig uh, nummers van, uh, van dat ding en uh, ik hoop alleen maar dat, uh, dat er uh, meer uit voort uh, gaat komen. Want uh, dat verdient deze dame toch wel zeker. Uh, wie dat ook verdient is uh, een kwartfinalist. En vorig jaar was zij de winnares van de Amsterdam Poeprijs 2010. En nu stond ze in de kwartfinale van de Grote Prijs van Nederland. Ook met haar had ik al, had ik al een, eerder een uitgebreid interview. Maar nu kwam ik er tegen in die cyclus van de kwartfinale uh, van de Grote Prijs van Nederland. Haar naam is... Jori Zwart. Jori Zwart. Nou, uh, voor mij persoonlijk. En dan ben ik hem een beetje bevooroordeeld. Uh, ik draai het al een tijdje. Maar nu staat ze ook echt in de kwartfinales van de grote prijs van Nederland. Klopt. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik deed vorig jaar al, uh, al mee. Maar toen heb ik niet de kwartfinales gedaan. Omdat uh, ja, door persoonlijke redenen had ik het afgezegd. Ja. En nu mag ik dan eindelijk uh, meedoen. En ik heb me er erg op verheugd. Dus uh, het ging ook erg goed. Ik vond ja. het leuk. Ja, ja. ja want uh, uh, wat mij opviel. Je staat, ja, je, normaal gesproken heb je ook een band bij je. Als je echt uh, live uh, staat uh, te spelen. Maar nu uh, was het Jori helemaal alleen. Maar wel 200 Ja, klopt. Ja, um, ja sowieso. Ik geef, ik geef altijd alles. Maar met een band wordt, wordt het toch wel makkelijker gemaakt. Ja. vaak. En nu uh, ja, doe je het alleen. Weet je? Dus dan moet, je, moet jij de band zijn. En, uh, nou, ik kan aardig goed gitaar spelen. Dus dat, dat heb ik mee. Maar... Is dat echter, als je gewoon, uh, ja, meer, het is, het is eigenlijk, je kan bijna niet faken eigenlijk. Als je gewoon helemaal in je eentje staat, ja, dan, dan ben je eigenlijk op jezelf aangewezen. Ja, totaal. En mijn, ik zit er ook altijd, ja, ja, ik weet, ja, het is anders in je eentje, maar het, het, is, het is heel puur. En, en dit, dit is wat je hebt, dit is wat je krijgt en ik heb geen effectjes of dingetjes, het is gewoon... Ja, want de laatste keer dat we spraken, dat was ergens op een overtoom uh, in een ja. een of andere hut. Uh, kan ik me nog herinneren. Uh, dat was, uh, ja, moet ik er nog bij zeggen dat, uh, dat je normaal gesproken niet helemaal thuis hoort in het singer-songwriter. Maar je hebt een uh, alternatief randje. Uh, ja, ja, dat klopt. Nou, uh, of ben ik een beetje onbescheiden? Uh, nee, uh, even, even kijken hoor. Want, ja, want hoe beschreef je dat de vorige keer? Nou, kijk het ding is, kijk, je kan singer-songwriter op twee uh, verschillende manieren zien. Je kan het zien als singer-songwriter-stijl of je kan het zien als singer en songwriter mm. En ik vind singer en songwriter is, uh, uh, is niet gebonden aan een bepaalde stijl. Mm. Uh, maar uh, sommige mensen zeggen, ja dat is nou echt singer-songwriter. En daar bedoelen ze vaak een bepaalde soort muziek mee. Yes. Maar uh, dus wat dat betreft ben ik dat niet. Maar ik ben wel een singer en songwriter Ik schrijf popmuziek met een... Uh, Folk, bluesy, alternatief randje. Ja, zo was het. Dan. Ja. Nu nou weet ik het weer. Je hebt het uh, fijn gezegd. Uh, nu is dit natuurlijk ook weer een ervaring uh, die je dan ook weer meeneemt uh, zeg maar, in het uh, hele uh, verhaal. En dan hoorde ik dat je dus uh, bezig bent met een album. Ja, dat klopt. Mijn allereerste album. En, uh, uh, die, die wordt heel erg mooi. Ik heb een, de eerste mix uh, hebben gemaakt. En, uh, ja, er moet nog wel veel gebeuren. Hij komt waarschijnlijk eind oktober komt hij uit. Ik doe het samen met, met Atti Bouw. En dat is een hele goede producer waar ik echt een goede klik mee heb. Dus daar ben ik erg, erg blij mee. En, um... Ja, de, ja, het wordt echt prachtig. Het wordt echt een reis, een beetje, een muzikale reis. Wordt... Een, rei, een reis, ja. Eigenlijk ja. was dit vanavond eigenlijk ook min of meer een reis. Want ja. als ik dan ook, uh, ja, nou ja, het laatste nummer, uh, dat je dan toch het publiek daar zo heel nadrukkelijk bij betrekt. Ja, ja dat vind ik leuk. Weet je. Ja. Ik, ik doe dat de laatste tijd wel. Maar de, bij de een werkt het niet, de ander wel. Maar bij dit soort dingen gaan mensen zijn dan aan het luisteren. En, me, je, het is altijd fijn als je wordt betrokken bij iets, weet je. Dus dat... Uh, Um, en het is, het is gewoon zo mooi als ze als, als publiek me, meezingt. En dan, dan is dat eigenlijk ook mijn ben. Dan kan ik weer op hun leunen en dan kan ik weer andere dingen doen. Omdat zij een bepaalde partij hebben overgenomen. Ja, was dat ook een beetje de kracht van het, uh, van het nummer? Weet ik niet. Het kan. Dat, ja, ja dat, dat, dat is, de kracht van het nummer is op het einde zink ook. En it takes us higher off the ground. En op het moment dat je met z'n allen gaat, dan, dan lift je energie door je ogen dicht. En dan, dan doe je waar muziek voor gemaakt is eigenlijk, denk ik. En dat wil ik, wilde ik bereiken met dat liedje. Nou ja, goed. Dat heb je ook uh, laten horen in het, uh, in het laatste nummer. Dan nog even voor de alle duidelijkheid. Waar kunnen de mensen jou op vinden? Op vinden op, uh, op mijn website. Dat is www.jori.swart.nl. Joris Jori schrijft je Y-O-R-I. En Zwart met S-W-A-R-T. Dankjewel. Alsjeblieft. Regulary Sleeping van Jordi Zwart. En uh, 1 oktober dus, uh, dan zal het uh, op en met het het uh, levenslicht uh, gaan zien. Ja, en dan is het uh, hopelijk uh, de bedoeling dat we daar ook nog uh, in deze muziekboulevard op uh, terug gaan komen. Want uh, ja, het, is, het zou natuurlijk wel heel erg uh, mooi zijn als we daar ook nog uh, wat aandacht aan uh, kunnen besteden. Nou is er uh, een drummer uit Permanent en hij speelt in de band Excused. Hij had een, een auto gekocht, een Ford Mondeo, Klaas de Jong. Hij is ook een van de mensen, een van de drijvende krachten achter Bekerstein Pop, heb ik me laten vertellen. Ja, dat is door onvoorziene omstandigheden de vorige keer toch echt in het water gevallen, wat mijn kant betreft. Of het festival ook in het water is gevallen, dat uh, weet ik niet. Maar uh, wat ik wel zo fraai vind, is dat hij een, een bak heeft aangeschaft. Een uh, Fort Mondeo. En dat is dan een station schijnt het te zijn. Maar uh, uh, helemaal zeker weten doe ik het niet. Maar wat ik nou uh, zo uh, grappig vind, is dat uh, dan wordt het ineens een hele uh, partij van allerlei mensen die daarop uh, reageren. Inclusief uh, de man uh, die uh, ja. Die vorig jaar hier ook met een coverband bezig was. Tjerk de Graas. Die, die, die heeft ook nog samen met Klaas samengespeeld in een ander bandje. En daar zijn we mee bezig om ook dat, dat bandje hier te gaan strikken voor, de, voor de eenmalige uitzending om een, uh, een reunie uh, min of meer in gang uh, te gaan zetten. Maar uh, er is zoveel over gezegd. Uh, er wordt er gezegd op een gegeven moment... ja, die Mondeo, dat is dan, dat ho daar hoort dan dus... zeg maar een, uh, een vachje op het stuur. Er moeten dan ook nog uh, wat dobbelsteentjes bij. Er moet ook nog een drekhaak voor de kipcaravan erachter. Ga zomaar door. Het gebeurt niet vaak dat ik uh, dan zeg... Uh, van: uh, ik draai uh, het nummer twee keer, maar... Hij heeft het nu al vandaag wel verdiend hele gezegd. Hier komt u nog een keer. Excuse met automobiel. Ik heb een toetje toet toeter op mijn waterscooter en hij heeft een toeter in die Ford Mondeo van hem zit. Klaas de Jong, je wordt bedankt, maar uh, het is wel zo dat je hem hier uh, twee keer hebt uh, gehoord. En nou doe ik hem toch echt niet meer hoor, voorlopig. Maar goed, uh, de snelheid zit er toch uh, leuk in. Hebben ze ook nog eens een leuk liedje bij Houses over geschreven. Hier is uh, Faster. De volgende die ik dan weer uh, voor mijn microfoon heb, die ken ik dus ook al. Uh, ja, het wordt uh, beetje een beetje uh, een optocht nu. Uh, Kashmir Hakim, vorig jaar in het paard en daarna nog uh, bij de Vintage Tour ook nog even gesproken. En nu voor de tweede keer in de kwartfinale. Ja, weer in de kwartfinale. Ja, Peter. <laughs> ja. Ja, wat is er gebeurd eigenlijk in dit, uh, in dit jaar? Want uh, bij, de, bij de Vintage Tour, toen zei je op een gegeven moment van... Ja, uh, wat was de reden waarom jij toen niet bij het paard bent doorgekomen? Nou, eigenlijk weet ik eerlijk gezegd niet waarom ik ben doorgaan. Ik weet niet, dat is een jury aspect geweest. En uh, met alle respect, dus uh, zij bepalen wie er doorgaat. Ik vond zelf dat ik goede set had neergezet. Publiek ook. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, verschil van mening. Maar zo is het nou eenmaal. Hè? Je hebt winnaars en verliezers. Het, is, het, het, hoort, het hoort bij het onderdeel van het spel. Maar goed, uh, je staat er weer. En dat is wel even weer belangrijk. Nou, was er net dat laatste nummer Marrakesh. Waar haal je dat nou weer vandaan? Nou ja, is toch uh, de vakantiestad voor mij geweest, en toch waar mijn ouders vandaan komen. En het uh, is dus de rode stad, is dat. en uh, ja, ik heb heel veel inspiratie uit die stad gehaald, en ik vond het gewoon mooi om uh, daar een liedje over te schrijven. En dat heb je dus ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan, en die komt op een nieuwe plaat, met een nieuwe plaat bezig met uh, Ro Hefheid, producer van uh, onder andere Lucky Fans en Kees, Top notch. Dus uh, daar staat hij ook op. En hopelijk wordt het een hele mooie plaat. En uh, ik ga eruit van wel. Ja, dat gaat volgens mij weer heel anders klinken dan dat jij daar zo met je gitaar alleen op het podium staat. Want uh, als er, er iets met producers, dan, dan, dan lijkt het me zo dat er nog wat instrumenten en in dat soort dingen erbij komen. Ja, er komen zeker verschillende instrumenten. Er is wel een rode draad aan, aan, aan folk. Het is duidelijk een folkplaat. Maar verschillende instrumenten, verschillende vibes. En uh, met Rowe als producer. Uh, komen we goed... Even over ja, het aspect singer-songwriter. Je bent toch iemand die zegt van, nou, ik maak geen compromissen. Um, nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb geprobeerd om een, een, een band te formeren, maar het is gewoon niet mijn ding. Ik ben gewoon een singer-songwriter, puur zang. Ik doe folk, singer-songwriter, muziek. En uh, als ik in een band zou zitten, moet ik heel veel compromissen uit openstaan voor andere ideeën, van andere mensen. Daar sta ik ook best wel open voor, maar ik wil toch een soort van eigen identiteit houden in mijn liedjes. En daardoor moet ik toch zeg maar, de controle houden op mijn eigen liedjes. En dus het is het het beste om het toch alleen te doen met sessie-muzikanten. Uh... Is, is het dan zo, als ik, zoals we nu jou net hebben gezien in een pakhuis, is het dan zo van What you see is what you get? De plaat, bedoel je? Nee, gewoon zoals jij hier staat. Is dat het what you see is what you get. Het komt er daar wel op neer, ja. Ik, uh, ik ben een schrijver. Ik, ik, uh, mijn focus ligt op de tekst van het, van het liedje. Uh, dat gedragen wordt op een, op een, op een melodieuze uh, toon. Uh, wat, je, wat je mee vervoert. Wat je, wat je emotioneel kan maken. En zo komt de tekst ook meer naar binnen. En inderdaad een beetje mijn kracht zit. En dat is inderdaad what you, what you hear is what you get. En met de nieuwe plaat zal het wel allemaal nog mooier gaan klinken met sessie-muzikanten, maar de basis is nog steeds what you, what you hear, what you get. Het gaat weer om de message en met tekst. Is muziek dan ook een middel om datgene wat jou op je hart uh, zit uh, over het ja, over de, over de voetlicht te brengen? Ja, uh, nee, sterker nog, als, uh, als, als, als ik geen muziek zou maken of hebben, dan zou ik mezelf verliezen. Dat is mijn identiteit, dat is mijn uitlaatklep en dat zorgt ervoor dat ik qua karakter blijf wie ik ben. Ja, nou is het ook zo, we weten allemaal dat jij eh, ook van Marokkaanse komaf bent, eh, is dat, ja, dat, dat lijkt me ook heel speciaal als je hier in Nederland woont. Dat dubbele wat je, wat je hebt, eh, dat, dat verwerk je volgens mij ook een beetje hier soms. Het zit er eigenlijk onbewust uh, en indirect er uiteraard in. Uh, alhoewel je toch geboren Amsterdammer maar, en ook in een moderne thuissituatie opgegroeid. Maar toch heb je natuurlijk bepaalde uh, tradities en en je grootouders komen uit Marokko dus onbewust, indirect door je bloed door je onbewustzijn manier van denken, zit toch ook nog een beetje in Marokko in, en dat hoor je wel terug in de platen, in de teksten, in de sounds hoor je soms ook wel Afrikaanse invloeden, zonder eigenlijk dat ik naar luister komt het eigenlijk naar boven, en het is een hele mooie blend geworden van folk en soort van Afrikaanse sounds of zo af en toe Gaat Rohalf Haid daar ook mee aan de slag? Ja, sterker nog Rohalfa, die is uh, daar wel gecharmeerd van. En die vindt het eigenlijk heel fijn dat ik uh, een stukje identiteit uh, laat zien ook. Vanuit mijn twee identiteiten eigenlijk. Geen identiteitscrisis hoor, maar, <laughs> maar dat ik toch twee identiteiten draag. En uh, dat vindt hij wel mooi, dat je toch een beetje je, je inner soul uh, naar buiten haalt. Uh. Nog even voor de mensen thuis. Uh, ja, want uh, er is al wel eens veel over gezegd en veel over geschreven op Facebook en noem maar op. Maar waar kunnen de mensen jou ontvinden? Dat is een hele goede. Er zijn verschillende gigs. Dat staan op mijn website, op Bandcamp. Ik kan er niet een paar opnoemen. De eerste volgende is in Wijk aan Zee. Kampvuurzetting. Jij bent ook uitgenodigd, dat weet je. En uh, wordt heel gezellig bij uh, Strandpapillon de Kust. En wordt echt leuk. Lekker buiten als het niet regent. En uh, heel intiem volle set spelen. Kom langs en uh, geniet van een borrel en wat muziek. En op de website? www.cashmere.nl met de K van Karel. Dankjewel. Jij ja, bedankt. Just sing and turn their backs, whispering shades. A piece of breadless without the corners, feel like a chew inside the borders, my friend. Find truth news hidden in their tongues, some buried, buried bullets in there.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 Casting Lar from a department store and some money wore in the name of the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 what summer should be like Dreaming of mine filled with puddles filled with syrup and wine. van. Van dit, uh, dit nummer wat uh, van de week op de bandcamp uh, verscheen... ...waar ik eerst instantie een euro voor neer moest uh, tellen. En toen zei ik gewoon, nou, ...ja, hij is ook vrij te downloaden. Ja, daar ben je lekker op tijd mee, schat. Uh... Ik heb hem inmiddels al wel voor een euro op de kop getikt. Dit, nummer, dit nieuwe nummer van Gana en Rain. Een demo versie. Maar goed. Wat ik wel weer bereikt heb. Is dat ze 17 juli. Noteer het maar in je agenda vrienden. Want dan komt ze hier gewoon met gitaar en al. Een paar nummers spelen. Dus dat uh, is dan wel weer uh, voor die euro wat ik er uh, tegenover heb uh, weten te krijgen. is dus, een <laughs> ja, beetje slim moet je zijn in dit, uh, in dit vak. Dus, Maar ja, uh, uh, dit was haar nieuwste uh, versie. Of een, een nieuw nummer wat ze geschreven heeft. Daarvoor hoorde je Kashmir Hakim met Foreign Worker. En daarvoor had ik ook een gesprek met hem. En dat naar aanleiding van de kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland... Uh, die uh, op dit moment uh, nog bezig zijn uh, Vrijdag 1 juli Dan eindigt hij volgens mij in Nijmegen In Merlijn Dan uh, zijn de singer-songwriters klaar Ik weet niet precies hoe het dan met uh, de rock uh, Alternative uh, is In elk geval weet ik wel dat uh, Er ook op donderdag Op uh, 30 juni er uh, ook een aflevering is van uh, de Grote Prijs van Nederland. Nu de Sculpture in the Clay, en on en af. En ook met deze man, met de, de leadzanger van de, de band, daar had ik een, een, een behoorlijk uh, Facebook gesprek mee uh, gevoerd uh, de afgelopen week. Wil je dat weten, dan moet je dan maar eens even op mijn pagina maar eens gaan kijken bij een, uh, een statusmelding. Dan uh, weet je hoe uh, filosofisch uh, Miek Sondorp en ik uh, over het leven kunnen zijn. Dus... Vandaar dat we deze man ook nog eens een keer samen met de band die hij had nog eens een keer eventjes hier bij ZFM over de eten laten schallen. Hier is on en af. van de Sculpture in de Clay. Oftewel de drijvende kracht van de band Mick Sondorp Die heel veel in Duitsland opereert. En hij schijnt met een cd bezig te zijn. En hij zou me daar wat over gaan vertellen. ik wacht dus in spanning af wat dat gaat worden. Maar filosoof in de dop is hij zeker. En dit was dan ook bijna het einde van deze muziekboulevard van deze zondag 26 juni. Als laatste Alaska met... En niet end of the year, maar politics uiteindelijk toch geworden. En volgende week is er geen muziek boulevard, want dan zit ik uh, zelf op het circuit. Wat anders betreft tot over twee weken. Girls don't cry or the in this world, so empty of morale, chivalry and of justice. How can one even believe in this world? For we're green where one's fall is another man's pleasure. And those are the laws of gravity left at the king's calling, never put your faith in secrecy, he's absent blinded by love for Delilah, how can one be ever believe in this world so empty, of wrong shivery, and of justice, how can one be even believe in this world?